Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Prik mensen onder de 60 niet met Astrazeneca, maar geef ze een ander vaccin. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Melden Bronnen aan de NOS. Gisteren kwam het nieuws dat er mogelijk een verband is tussen bloedstollingsproblemen en het vaccin bij mensen onder de 60. De bijwerking is heel zeldzaam, maar het vaccinatiebeleid wordt dus wel aangepast. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Ja, dat betekent dat mensen die al een eerste prik hebben gehad met AstraZeneca wel een tweede prik kunnen krijgen. Omdat die zeer zeldzame bijwerkingen vooral bij de eerste prik voorkomen. En dat natuurlijk de mensen tussen 60 en 70 nog wel gevaccineerd kunnen worden met AstraZeneca. Niet iedereen is het eens met het advies. Er zijn ook deskundigen die zeggen dat we beter kunnen doorprikken met het AstraZeneca-vaccin. Want het aantal doden door bijwerkingen is veel lager dan het aantal mensen dat overlijdt door corona. Ziekenhuizen in ons land zijn stom verbaasd dat het kabinet van plan is om de coronaregels over twee weken te versoepelen. Ze vinden het veel te vroeg om te versoepelen en zeggen dat de druk in de ziekenhuizen nog steeds hoog is. Ook is een groot deel van het ziekenhuispersoneel nog niet ingeënt tegen het virus. Een man uit Purmerend moet drie maanden de gevangenis in voor het mishandelen van politiepaarden met een ploeterdoder. Een soort gummiknuppel tijdens rellen op het Museumplein begin dit jaar. De man ontkent dat hij de paarden heeft geslagen, wel geeft hij toe dat hij een politiehond heeft geschopt. En over een uur moet Ajax aan de bak in de Europa League. De Amsterdammers spelen de kwartfinale tegen AS Roma. De club moet het alleen wel doen zonder de geschorste Onana, Aller en de geblesseerde Deli Blind. En de lijst is nog langer, zegt commentator Andy Houtkamp. We hebben het nog niet eens over Mazraoui, die ook al lang geblesseerd is. En Stekelenburg, die uh, keeper die een vraagteken is. Uh, dan moeten er gewoon jongens opstaan en dat gebeurt ook voor bij Ajax. spelers als uh, Divine Ranch, uh, Julian Timber, dat zijn jongens die het uh, moeten gaan maken. En misschien wel een keer al scherp in het doel. Dat is nog even afwachten. De wedstrijd wordt over een uur afgetrapt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen in het noorden wat regen. en de rest van het land blijft het droog. Het wordt 8 tot 13 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 het leuk als er op een gegeven moment ook het uh, YouTube-kanaal uh, erbij uh, moet uh, geschakeld worden. Er staat er eerst in hele grote letters, Alternative IFM, en dan uh, wordt die vrijgegeven. En dan kan hij hier ook ons uh, zien. Uh, maar dit keer was Marcus even nog bezig met een soort soundcheck uh, te geven van Kafka. Dus dat, uh, dat beeld, dat moet ik uh, als het goed is nu een beetje gaan zien. Uh, je kunt dus uh, ons volgen. Moet je even naar... Uh, onze Facebookpagina gaan van Alternative FM. Er zijn er twee. Je moet het met dat groene logo hebben. Wij zijn de Nederlandse tak. Die anderen, dat zijn Amerikanen of Fransen, geloof ik. En dan moet je even kijken, want daar staat ook de link bij van Alternative FM. Wat we vanavond te doen zijn. En dan kan je straks meekijken. We zijn dus nu met het live gedeelte van het programma bezig. Wat betreft de muziek tussen 8 en 10. Het uh, eerste nummer wat we net hebben gedraaid in dit gedeelte was Love Gonna Save us van uh, Darker. Uh, electro, donkere electro eigenlijk. Uit de donker wat dat er gaat. Uh, we gaan uh, straks natuurlijk meegenieten van het tweetal Daphne Hotland en Frank van Kasteren. Oftewel Kafka, want dat uh, zijn de twee die achter de band uh, gaan. Uh, dat uh, zo dadelijk, maar eerst uh, nog even een stuk uh, muziek, want uh, we moeten ze natuurlijk nog wel uh, de gelegenheid geven om alles goed uh, uit te proberen. Mommy's a Tree, dat is uh, de band uit nou, ja, Nijmegen, Duitsland, daar komt het een beetje vandaan, uh, maar Nijmegen is de centrale plaats. En hun nummer heet New Song, en dat hebben ze uitgebracht bij King Forward Records uit dan. Discotech was dat met uh, face yourself. Wil je horen hoe het een uh, beetje klinkt? Nou, dan zal ik je ja, gaan doorhoorn. Even uh, gewoon lekker met soundchecken. Uh... Yeah. Zo klinkt het dus. De soundcheck. Dus mensen, eventjes voor de mensen thuis, want ik heb hem even stiekem meegepikt. Uh, dat staat je dus zo dadelijk te wachten. Dus een beetje gewoon plagen naar de luisteraar toe van, uh, van wat gaan we doen. En natuurlijk de mensen die op YouTube meekijken. Dat zijn de ingrediënten. Kafka uh, straks uh, hier uh, te horen bij Alternative FM. Uh, maar eerst, uh, nou ja, ik zei het al, Death Star Discotech heb je net uh, kunnen horen met Face Yourself. Daarvoor Mommy's the Tree en de uh, nieuwe song door nog, uh, gewoon nog even met de muziek. Want ja, uh, we hebben nog uh, wel eventjes. Dus uh, laten we dat dan maar doen. Hier speelt Puma en I Don't Wanna Be Strange. diers waren dat en uh, de single heet gewoon helemaal volledig Single Filter Exit. Heeft ook een, een beetje een dubbele betekenis, heeft ook iets uh, met uh, een met filtersigaret uh, te maken. Dat is een beetje de strekking uh, van het uh, verhaal. Pale Puma hoor je ervoor met I Don't Wanna Be Strange. Het is inmiddels uh, nou, zeven minuten voor half negen, maar uh, we nemen rustig de tijd hiervoor. Want uh, dat, dat, dat, ja, daar hebben wij wat dat betreft een beetje maling aan. Als, uh, als het ook uh, twintig minuten later wordt, dan uh, vinden we dat ook niet erg. Als het uh, maar op een gegeven moment uh, wel straks uh, gaat gebeuren. Maar dat gaat ook gebeuren, want we zijn er bijna klaar voor. Um Daphne Hotland en Frank van Kasten, oftewel Kafka, is vanavond in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Want, uh, ja, nou, Frank uh, is uh, voor de tweede keer hier. Zeker, ja. ja, ja, ja uh, de vermenigvuldigd vorige... nu. <laughs> ja. Je hebt er één meegenomen, in ja. ieder geval. Ja. Uh, voor, dat was vorig jaar geloof ik ergens, of twee jaar terug. Misschien al twee, twee jaar, jaar hoor. Ja, anderhalf ja, jaar zelf. hartstikke hard, hoor. Ja, ja. Maar dat was, uh, je niet. Ja, was meer een Nederlandstalig uh, verhaal. Dat was meer Nederlandstalig en nu wordt het meer Engelstalig eigenlijk, ja. dus zou je kunnen zeggen. Uh, kunnen we spreken van een stijlbreuk? Of was een stijlbreuk? Dit, ja, nee, of... dit, dit is terug naar, uh, naar wat het eigenlijk was. Uh, nou, uh, okay. het, het Nederlandstalig was een uitstapje, omdat ja. er uh, van alles misging in mijn leven. En nu uh, heb ik de liefde van mijn leven gevonden en heb ik daar gewoon... Een Engel... ja, gewoon een beentje mee. <laughs> aangenaam, aangenaam. Ook een muzikale klik begrijp ik uit het hele verhaal. Ja, in alles. Gewoon een klik eigenlijk. Ja, ja. Vind ik hoor. Ja. Ik weet niet wat hij vindt. Maar ik vind het, ja. Zou je daar moeten gaan? Nou, dan gaan vragen? we het natuurlijk even vragen ja. aan Daphne zelf. Ja. Want, uh, Doe het. Uh, Want uh, ja, is het zo? Ik zeg ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, kunnen we eens, uh, spreken van een muzikale huwelijk of niet? Nou, niet alleen muzikaal. Ja. Maar wel ook. Nou, Ik vind het wel heel... Nee, het is eigenlijk juist... Het is, een, het, is, ja, het is sowieso, het wordt huwelijk wil ik niet gebruiken. Maar, nee, oké. Okay. ben ik Bek zo weer weg, natuurlijk. Ja, we, we, we allemaal bindingsangst, ah, weet ik veel wat. Maar, ah, um, nee, maar ik vind het juist, het, het, het, het voelt niet als een muzikaal huwelijk. Maar het is, het is iets wat we gewoon er, erbij zijn gaan doen. Dus, ja. dus in, plaats van, in plaats van dat we vanuit de muziek zijn samengekomen als stel... Ja. is het eigenlijk andersom gegaan. Ja. We waren al een stel, we maakten allebei muziek. Ja. Maar gewoon heel erg voor onszelf. En, uh... Is dat ergens op een gegeven moment ergens ontstaan op een regenachtige zondagmiddag? Dat we, uh... Zeker, bij een kampvuur, letterlijk. Uh... Ja, ja, we, we, we hadden eigenlijk voorgenomen dat we het niet gingen doen, namelijk. De, mm. de muziek maken samen, want het schijnt slecht te zijn voor je relatie. <laughs> en toen gingen we ergens schrijven, allebei los van elkaar in hetzelfde ja. huisje. Huh. Uh, en toen dachten we samen, dachten we avonds, ah, één liedje, maak één liedje. Gewoon ja. omdat het kan, zit hier toch? Ja. daar bij ons. En dat was super leuk. En dat, dat beviel ons heel erg. Dat was onze eerste single, ook Goldfish. En uh, ja, het, het, het werkt gewoon heel goed. Uh, je, je kent elkaar zo goed. Ja. Dus, dus je, we hoeven maar... Je hebt dan een, een half blik genoeg. En dan ja, ja, ja. weet je wat de ander bedoelt. En muziek, muziek maken is gewoon... Universeel intiem, en eigenlijk een, uh, een universele taal. Uh, je spreekt ja, ja, een beetje... Het, het is heel intiem. Je zit heel dicht ja. bij elkaar. Dus het is eigenlijk een enorme luxe dat je een relatie hebt. Want dat, dan ben je al... Dan zit je daar al. ja Je begint erover. Goldfish. Ja, ja. Uh, dat was natuurlijk het start van, uh, van dit hele verhaal. Ja. Ja. Uh, ja. Wij waren er geloof ik ook heel snel bij. Uh, ik geloof dat uh, nou, de, de single was uh, amper uit de druidende man. Bedankt. Bedankt. Uh, dat heeft ook een, een, een bepaalde strekking. Haast een filosofische strekking zelfs. Ja, ja. boeddhistisch is het. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja, hebben jullie er iets mee, overigens? Ja, ja, ja, ja vind ik ja. Ja, wel. Ja, ja, best wel. Ja. Jij ook? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar, met, ja. Met, het, met het lied bedoel je? Of ja, maar, <laughs> ook. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het lied ergens ontstaan is... Misschien uit een filosofische verandering. Ja, nee, dat staat symbool voor, de, voor harmonie in, ja. uh, in het boeddhisme. En, ja, Ik vind het boeddhisme sowieso los van... Het is, het is natuurlijk een religie, maar het is ook een levensstijl. En, en, en zeker in deze tijd denk ik dat er best veel mensen... veel baat bij zouden hebben... Deze tijd heeft wel iets boeddhistisch. Met alles ja? dicht en even terug naar... naar uh, gewoon weer even een soort... Opnieuw, uh, uh, alles uh, opnieuw beginnen. Ja, een soort reset eigenlijk, ja. dat is dat maar. Ja. Ja, uh, ja, dat heb ik eigenlijk en ook wel... En verre met z'n allen. Ja, ja maar dat, uh, eigenlijk heb ik datzelfde verhaal... Ik heb het uh, toen uh, in het telefonische gesprek... Wat ik twee keer met jou gevoerd heb. Uh, dat hebben jullie gebeld? De... Ja, we oh. hebben ge... ja, we hebben gebeld. <laughs> <Okay>. Nee, we, <laughs> we hebben gebeld over, <laughs> over <niet> twee singles. <laughs> ja. hè? Dus over twee singles, ja, ja. daar hebben we over gebeld. Nee, nee. Maar dat... Ik krijg al meteen zo'n. Ja, boek. we hebben het gewoon wel over, hoor, ja. Ja, Moet even opletten dat ik niet uh, ga uh, stoken in een. Uh, nee, nee, nee. Goede nee, ik begrijp. Nee, nee, nee. <laughs> dit is bijna de dinsdagochtend. Dames en heren thuis. Het uh, ja, uh, is ook uh, van kant ja. nog wel in dit geval. Uh, maar goed, uh, ik, ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik ervaar dit dus uh, zelf ook even louterend in dat, in dat opzicht. Uh, gewoon omdat ik merk dat ik als ongeduldig mens... in één keer wordt... Uh, ja, min of meer gedwongen wordt... in de situatie om geduldig te zijn. Dat heb ik ook... min of meer uh, in, het, uh, in de dialoog... toen, bij de eerste keer dat, uh, dat we gingen... Over, bij Goldfish, toen kwamen we te sprake. Ja, en dan denk je van... Uh, van ja, weet je, dan uh, kan je je wel gaan druk lopen maken... over de situatie waarin uh, je zit. Maar dat gaat je niet verder helpen. Je kan nee. negatieve energie ergens in stoppen... maar ook dat is niet echt wat je, wat je, waar je mee opschiet. Nee. Je wordt er alleen bek en bek af van. Dus wat dat gaat, denk ik... Nou, hou maar op, dan ga ik, loslaten. Wel wel goed, ja, ja. Ga ik een loslaten. goed boek, ga ik een boek pakken. En ik ben gewoon weer gaan lezen. Want ja. ooit heb ik ergens gezegd... Nu ben ik zelf even aan het woord. Ja, sorry. Goed, nee, nee, nee, nee, ja, nee, ja, nee, nou, maar... maar uh, het, uh, ik heb al wel eens gezegd... Goh, het, ik zou wel eens een keer weer de tijd willen hebben... om een boek te kunnen lezen. Ja. Nou, het is alsof mijn gebeden zijn verhoord... Want God heeft COVID even op ons geneergegooid. gegooid. ik denk, nou ja, dankjewel. Dus nou, dank jij je wel. was het. Nou, Dat zou zomaar kunnen, denk ik. Ja, ik weet het niet. Uh, voordat ik hier uh, weer straks met pek en veren door het dorp heen word uh, gehaald. Uh, van uh, uh, koper, weer die je dan weer, uh, weer uh, de gouden loopt te verzoeken. Nee, maar dat, dat uh, is denk ik wel uh, een moment geweest waarvan je denkt, nou zie je wel. Ja. Uh, ik word toch gehoord uh, op een bepaalde manier dat de rest van de wereld daar ook last van heeft. Ja, daar kan ik niks aan doen. Dus, uh, maar goed, ik uh, ben wel uh, toegekomen aan een aantal boeken die ik uh, ja, ja. op mijn lijstje had staan en die ik wilde lezen. Dus, dus ja, uh, voor mij is het hey, Ik uh, vind het ook een hetzelfde. fascinerende tijd. Hè? Kijk, het, het, we dachten met z'n allen van, uh, er moeten van alles gebeuren, want het gaat niet zo goed met, uh, met uh, de, het klimaat. Of, ja. of met het milieu voor de mensen uit de jaren negentig. Ja. Um, uh, en, en, maar dat kon allemaal niet. We konden niet stoppen met vliegen. We konden niet, dat kan allemaal gewoon. Ja. Er is geen geld. Er is hartstikke veel geld. <laughs> Uiteindelijk wel. Ja. Want uh, er, zijn er, regelingen er, genoeg, uit, er zijn eigenlijk regelingen genoeg. Ja, maar het, het is best te wel, te... wel fijn om even te merken dat wel alles helemaal op zijn kop kan. En dat ja. we dan ook nog wel nou, niet leven met z'n allen. Er zijn natuurlijk wat mensen helaas ons ontvallen. Maar... Maar, en gedupe, echt gedupeerd. Heel gedupeerd. Ja, maar, ook, maar, maar, ja. maar, maar er is best veel mogelijk. Ja. Is, is, best is dat ook wat jullie ook doen? In mogelijkheden denken? dus uh, graag, Met die beperkte ja. mogelijkheden die je dan hebt... ga je ik, misschien ik kijken denk, van wat kan er dan nog wel? Ik denk eerlijk gezegd dat beperkingen... de basis zijn van creativiteit überhaupt. Ja. ja als alles mogelijk is, word je er niet creatief van hoor. Nee, nee, nee. dus, dus juist, juist beperkingen maakt de mens creatief. Nou weet ik dat jij toevallig Chris Kok kent ik ken uh, ik ja, ja. Chris uh, was samen met Marnix Dorstenijn en uh, Donatik Ramos met Ubricht. dat waren ja. ook creatieve mensen die wisten dus met Zeer eigenlijk met een Fen, glas met, met zo'n fles wisten ze zelfs een instrument uh, daarvan te maken dus ja. is dat ook een beetje uh, wat, wat uh, van joh dat kunnen wij ook of zo ja ik noem maar wat uh, muzikanten dat kan iedereen ja, ja. Als, je, als je maar de juiste, als je maar de juiste uh... zou je het kunnen denk je wat nou zoiets wat uh, wat ik net schets met een gevuld uh, uh, flesje daar een muziekinstrument van maken of wat dan ook. Ja, het liefst heb ik dat. Ja. Ik, ja. Zit het, ik zit het liefst op een plek waar ik mijn instrumenten ben vergeten. Ja. En dat ik daar moet gaan zoeken naar, naar uh, vorkjes en lepeltjes en, uh, en, en, en de Je hebt laatst mijn, uh, mijn mooie. Ja. Ik heb ooit kokosnoten gewonnen voor een Shakespeare evenement op de middelbare school. En mijn ja. nee, kokosnoten waren ineens weg. Had uh, Franks... Uh, ja. <laughs> en niet om er een uh, tropisch uh, drankje van te maken, denk ik. Nee, er, nee, nee, nee, zit, nee, die zitten gewoon in allemaal liedjes inmiddels, die kokosnoten. Ja. Aha. Aha. Ja, want... Kokosnoot. Als je ze uh, uh, uitrolt, bij wijze van spreken, dan zijn het al eigenlijk een Ik heb ja. het wel eens gezien, dus ah het is niet uh, heel gek. Dus, uh, in alles. Over een stukje creativiteit uh, gesproken, uh, dan neem ik aan dat ook deze tijd dan jullie uh, op een gegeven moment gebruiken om bijvoorbeeld na te gaan denken: van nou kunnen we weer een liedje schrijven of wat dan ook, zoiets? Ja, ja, dat doe nee. ik echt, nee, jawel, maar ik, ik, ik denk dat schrijven, dat is toch iets wat je automatisch steeds meer doet. Wat ben ik aan het zeggen? Um, ja, het de tijd. Ik vind schrijven, dat is iets... Uh, dat doe ik automatisch. Of zo. Dus ja. Ik merk het als ik... Dat een, maakt niet uit of een paar, het nou een, een periode is dat je in beperkingen leeft of dat je gewoon... Ik heb dat voluit. echt nodig ja? om te verwerken überhaupt. Dus ik merk ja. het als ik onrustig word, dan moet ik schrijven. Want, want dan heb ik te lang niet een, iets gemaakt. Dan gaat het stromen hè, in je lijf, want dan ja. moet je dingen... Uiteindelijk hebben we heel veel chaos om ons heen. En dat ja. schrijven, dat is gewoon ordenen. Je, gaat gewoon, je, je, hebt, ja. je ziet zoveel op een dag. Als je één dag, daar zit zoveel in. Daar kun je een boek over schrijven. Ja. Echt En, en, en als, je, als je dan dat gewoon mag opschrijven. Hm. In een, of het nou een boek is, of een gedicht, of een lied. Dan, dan wordt het wat rustiger in je ja. hoofd. Joh. Nou weet ik dat Daphne toevallig ook een theater... Uh, <laughs> ja, En Daphne <Duffen laughs> heeft een theaterachtergrond. Kan je dat dan uh, gebruiken als een soort boek... wat je dan kan vertellen op het podium... in de vorm van muziek. Dat zou natuurlijk kunnen. Deze tijd... Ja, nou ja, uh, noem maar op wat Frank net vertelt over schrijven, uh, uh, verhalen vertellen. Dat kan je dus in een muzikale vorm uh, in, in een theater bijvoorbeeld uh, brengen. Zoiets, toch? Dat zou kunnen, ja. ja. Ja, dat is ook wel het idee dat we dat als eenmaal alles weer open gaat, dat we dan wel kunnen gaan spelen ja. inderdaad. Kijk je er dan uit? Ja, heel erg. Ja? Ja. Dus, zit er ook een stukje ongeduld dan bij jou nu uh, zo hand? Um, uh, nee, nee, inmiddels niet meer. Dus ja. ik heb wel, we hebben wel nog begin deze maand... nog wat dingen optredens, uh, shows moeten afzeggen. Ja. En toen, dat is dan wel elke keer een soort klap. Omdat ik toch, toch elke keer weer dacht van... Uh, nou, nu zal het toch wel doorgaan. Ja. Maar als dat als eenmaal is afgezegd... Dan, dan valt er ook wel weer heel veel onzekerheid weg. En, en ja, inmiddels uh, ga ik gewoon helemaal nergens meer vanuit. Ja. En dan is dat ongeduld ook wel weg. Okay. En wij kunnen offline heel veel doen. Zoals spelen, op nou, onze social media werken. Ja. Filmpjes maken, dingen opnemen. We zijn natuurlijk heel druk bezig achter de schermen. Met dat album vormgeven. Ja. Uh, dus, uh, dus er is genoeg te doen. Ja, en je hebt dat toen al gezegd uh, in een van die twee gesprekken die wij dan hadden... na aanleiding van de singles uh, die jullie toen uit hadden gebracht. Uh, dat gaat anders klinken dan dat we in uh, de EP-forum hebben ja, uitgebracht. Ja, de EP is al uh, in oktober afgelopen, ja. Ja, in oktober 2020 uitgekomen. Dat was meer akoestisch. Ja. En het album, dat komt, nou, de, de, het is nu, de datum is nu gepland in augustus... Het kan een man... hele goede tijd zijn. Ja, Misschien kan je dan... het nog een beetje opschuiven. Dat zou nog kunnen, denk ik. Maar... Ja, of oktober is het. Maar, ja. um, maar in de hoop dat we dan ook echt kunnen spelen. Want anders is het een beetje zonde als je een plaat uitbrengt. En je kan niet raar uh, spelen. Ik, ja, Ik zou, ik dus. zou gewoon zeggen. Van, op het moment dat het inderdaad een uh, goede periode is. Ja. Uh, het is net een beetje zeilen he, op, uh, op de wind. Ja. Die gunstig staat. Dat, ja. dat is de metafoor die ik uh, gebruik. Ja, maar het wordt wat elektronischer, het album. Ja, dat, dat ben ik wel, uh, daar ben ik niet uh, vies van. Van een stukje <laughs> elektronica, nee. Dat, uh, daar kun je mij midden in de macht uh, voor wakker maken. Nou, dan gaan we dat doen. Ja, <laughs> ja. Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Nou, ik uh, ga nog één single draaien, want Frank uh, die stipte dat al een beetje aan... Hè, voor het uh, milieu. Nou, is er een Groningse band en die heeft uh, het milieu als thema. En dat zijn de jongens van The Sign of Leo met Stranger Within. met mijn vader. Als ik dan op een gegeven moment op vakantie ging, dan zei hij altijd we gaan het spanningsspel nu opbouwen. Dat is ook een beetje, beetje de relatie die ik heb met Marcus van Dam. Een spanningsspel opbouwen. Alles gericht op uh, natuurlijk de band van vanavond. Kafka. Die gaan uh, spelen. The Sign of Leo was dat uh, trouwens met Stranger Within. Ik uh, ga even naar de andere kant en vraag of ze er al klaar voor zijn. Ja, zeker. Helemaal. Okay. Helemaal. Uh, dan uh, geef ik het woord aan Kafka. Just look at the sky. The night is golden. It must be harvest time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 the sky the night is golden it must be harvest time hold my hand Ze gaan uh, zo dadelijk verder. Volgens mij was dit, uh, denk ik, uh, niet Out to the City. Nee, hè? dat was het niet. Nee, nee die komt nu. Die, die komt, nu, komt nu. nu, ja. Die komt nu. Wat was dat uh, eerste nummer net uh, dan eventjes? Uh, look at the sky. Look at the sky. Ja, ja ik had dat uh, moeten weten. Um, goed, uh, Out to the City komt nu. to forget it's a dance for the pretty a dream for the dead give me three for the lovers how long can you hold your breath it's an ode to a city a song for a friend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 You're so scared to lose what you got. You play a curse close to your chest to become the king of hearts. Sweetheart, the king is dead. Send the tigers free. Long live the queen. Oh, to the city. city.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 Every heartbroken princess is a shooting star Like thieves we run with our stolen heart She is beautiful and as lonely as you are Every heartbroken princess is a shooting star Like thieves we run with our stolen hearts She is beautiful and as bright as the sunlight bij mondhoeken al omhoog beginnen te krullen... dan uh, heb ik het er uh, ook nummers zin. Dus uh, wat dat gaat, ja, dat ja, uh, is uh, wel fijn om uh, dat te weten. Out to the city was dat uh, in uh, de akoestische versie. Um, ik heb hier een uh, voormalige collega gehad, uh, Walter Sans genaamd. Die heeft een indirecte link met uh, Daphne, jazekers. Ja, ja uh, wat zeg je, Daphne, wat zeg je? Ik, ik herhaalde zijn naam, Walter Sans. Sans. Ja. Sans. Sans, Sans, Sans uit Zandvoort. Nee, hij komt ah. oorspronkelijk uit Groningen. Um, wat wil het uh, geval? Een van de leden van Zazi, waar Daphne uh, ook uh, onderdeel van is of is geweest. Was, ja. Was. Uh, daar zit iemand in, Margriet Planting. Ja. En dat is een nichtje van Walterse Vrouw. Oh, Iris. en wat is de naam? Oh, Iris. Iris. Irisplanting, ja. Ja, ja, ja. Irisplanting, ja. Daar is Walter mee getrouwd. Okay. Uh, maar ik weet dat die uh, doerak uh, nu aan het luisteren is. Dus ik uh, zal ongetwijfeld zo direct uh, geluidloos een, een app uh, van hem krijgen. Maar wij hebben op een gegeven moment, toen hij nog uh, hier in dienst uh, was uh, van deze omroep... hebben we geprobeerd om een uh, nummer te uh, uh, proberen te krijgen op de landelijke media... maar uh, noem maar op de landelijke platform. Alleen het is helaas niet gelukt. Veen nog een keer met alleen Dat ik verdwijn, ik stond aan, ik ging hard. Alles schiet, alles zacht. Het kan aan. Ik te hard. Alles hapert, alles zwart. dat ik met Sophie Platenkamp te maken kreeg, was tijdens haar afstuderen aan het conservatorium van Amsterdam. Er was trouwens een hele goede lichting, daar zat ook Marnix, Dorrestein bij, daar zat ook Chris Kok. Volgens mij jij ook in, dat, in Ik zat een jaar periode. erboven. Jij zat een jaar erboven. Ja, een jaartje erboven. Ja, ja. Goed, maar jij moet Sophie denk ik ook wel Zeker, een beetje ja? gekend hebben ja, in dat ja. opzicht. Ja, ik ben fan hiervan. Vind ja, vind je dat? Ja, ja, ik vind want, het heerlijk, ja. ja wij, I love it. Wij, wij dus ook, Walter en ik dus ook. Want dat, we hebben er zelfs uh, vrijdagmiddag hebben we er nog, uh, nog een heel uh, gesprek aan opgehangen met, uh, met Sophie. Uh, ja. Maar uh, Verline, dat is nu even geparkeerd. En zeker in deze periode, ja, daar komt ja. er even niet zo uh, veel van. Uh, met, nee, er staat op, veel geparkeerd. Uh, hè, <laughs> ja. Ja. Uh, hoe vind je het eigenlijk uh, weer om weer terug uh, te zijn? Uh, Hier? Ja. Ja, heerlijk. Ja, want de oh, vorige fijn, keer was je nogal erg... Uh, dat voelde ik ook wel heel erg uh, ja, fijn om te horen. Niks, uh, één nummer, uh, huppatee, zes nummers. Nummer, ja. joh, nee, zonde. Ja. <laughs> nee, allemaal, we hebben de hele auto volgestaan. <laughs> tolle, joh. Ja, dat, uh, dat was de vorige keer ook, dus dan ja. moeten we het natuurlijk wel benutten. Ja. Ik weet wel ik dat je de toch... vorige, uh, vorige keer... ...kwam je nog een beetje met in de gimp. kwam je nog binnen. Ja, het was een zes. beetje ja. laat. Ja, toen nog een Ja, ja. Was, nu, nu waren we meer Ja, ah, Nu tijd. waren we gewoon, ja. gewoon uh, ruim op tijd. Dus, uh, ja, ja dat komt niet door mij. Nee. Nee, nee. Ben je eigenlijk een man met, uh, van de klok en structuren? Nu uh, toch even over hebben. Nee, nee totaal niet. Nee, nee, nee, het is fijn dat Daphne niet is. Want er was... Uh, was uh, in heel ongestructureerd mensen. Nee, ja, ik, nee ja. ik ben wel gestructureerd. Maar ik ben altijd te laat. Ik, ja? ik kan niet weggaan. Ik ben heel nee? slecht in weggaan. Ja? Op alle plekken. Ja, want als ik helemaal iets aan het doen ben, dan denk ik... Dan wil ik dat afmaken. blijven. Ja, even ja, ja, afmaken. Of ja, ja. Ik een, maar het kan ook een gesprek zijn of zo. Dan, dan kom ik daarin en dan, dan denk ik... Ja, nu stoppen, dan, ik kan nu ja, toch, toch niet ineens weglopen. Ja. Nee, nee, ik ben daar heel slecht in. Maar ja? ik ben er wel heel erg aan, aan het werk. Ja? ja? Ja, want ik vind het ook heel vervelend dat iedereen altijd op mij aan het wachten is. Ja. Dat is... Uh, nee, maar ik, ik, ja, ik kan zelfs als... Komt hier een beetje ook een negatieve eigenschap misschien van jezelf dit, naar boven? Nee, dit is een, een, zo, een enorme... Ik denk dat als je een willekeurige vriend of bekende van mij vraagt... wat is de slechte eigenschap van Frank... dan zullen ze zeggen dat hij altijd te laat is. Maar ja. je, je kunt het eens proberen bij Daphne... Die nu er aan komt lopen. Ja, ja, ja, ja je mag er ja, nog ja, even, ja, je even meedoen. Ja, ja. Ja, kom kom er een gezellig bij Hier zitten, zou ik zeggen. Nou, nee, uh, ja, nee. Ja, ik, ik, ik denk uh, dat de er even aan. wat. Uh, ja, ja, ik, ik was, was bang dat ze weg zou blijven. Nou, ja, ja, dat denk ik niet. He? Nee, dat denk ik niet. Uh, die deur die mag je wel even openlaten hoor. Dat is niet zo'n uh, zo drama. Uh, goed, kom nog even voor het uh, laatste minuutje er nog even bij zitten, uh, denk ik. Dat zou toch wel lukken. Uh, met, uh, met een kop uh, thee erbij. Het is, jongens, het is gewoon alsof je thuis bent, uh, denk ik toch. Uh, ja, ja. hey, ik denk wel dat dat mijn slechte eigenschap is. Oké, oké. Okay, okay. Ja, ja uh, heel kort, een... uh, Daphne. Uh, we hadden het even over de wat minder goede eigenschap van Frank. Uh, dat, uh, het ongestructureerde, wat hij een beetje heeft. Enkel fout of meer fout? Uh, ja, Nou ja, goed, even heel kort. Maar uh, hij zegt uh, dat, je, dat, je, uh, dat hij blij is dat jij uh, erbij was. Want de vorige keer kwam hij met roken in de gimpen binnenzetten. Dus, uh. Oh, zo gestructureerd. Ja. ja, want ik vind Frank in andere opzichten juist ja, ik wel gestructureerd, veel gestructureerder dan. Wel ja, ik ja, ja. ja, dat is waar. Ja. Uh, nou ja, goed. Uh, het, het, het, het, het kan zo uh, maar zijn. Ja. We gaan uh, zo dadelijk het, uh, in het uh, volgende uur natuurlijk uh, nog meer hebben over uh, Kafka. Uh, dat, dat zo dadelijk. Uh, ik uh, heb hem net uh, breed moeten afkappen. Dat, uh, dat nummer van Wendy Moore. Uh, wat ik uh, nog, uh, nog een minuut heb. Maar nu heb ik wel de hele tijd uh, om, uh, om te draaien voor 9 uur. Dus zo over Fake Friends in de remix komt nog een keer voorbij.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 forget no